7 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. De Marokkaanse jongerenbeweging 20 februari heeft opgeroepen... om vandaag massaal de straat op te gaan in Marokko. De beweging en andere activisten vinden de hervormingsplannen... van de Marokkaanse koning niet ver genoeg gaan. Koning Mohammed beloofde vrijdag veel bevoegdheden... over te dragen aan de premier en het parlement. Ook wordt de rechterlijke macht volledig onafhankelijk. De koning houdt wel de controle... over de nationale veiligheidsdienst en het leger.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 De rebellen proberen Brega al maanden in handen te krijgen. Dit is het centrum van de Libische olieindustrie... en ligt op de route naar Sirte, de geboortestad van Gaddafi. De NAVO heeft zijn verontschuldiging aangeboden voor de beschieting. Afgelopen nacht zou de NAVO volgens het Libische regime... burgerdoelen hebben beschoten in Tripoli. Daarbij zouden vijf doden zijn gevallen. Het treinverkeer in de Randstad heeft gisteravond last gehad... van verschillende blikseminslagen... Bij Delft en Gouda stond er geen stroom meer op de bovenleiding, omdat de stoppen waren doorgeslagen. Vooral op de trajecten Utrecht-Rotterdam en Utrecht-Den Haag vielen veel treinen uit. Rond half één had ProRail alles gerepareerd en kwam het treinverkeer langzaam weer op gang.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 Tennesseur Igor Seisling speelt morgen in de eerste ronde van Wimbledon... tegen de Rus Kounutsin. Het is voor het eerst dat de 23-jarige Seisling meedoet aan een Grand Slam-toernooi. Roman Haasen werd rechtstreeks toegelaten en speelt tegen de Spanjaard Riba. Tot besluit het weer. Vanochtend in het hele land buien. Een kans op onweer en windstoten ook. Vanmiddag breekt in het westen af en toe de zon door. De temperatuur ligt rond de 17 graden. Morgen dan wisselvallig, met vrij veel bewolking en kans op een bui...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 Het Anker. Ja, goedemorgen dames en heren. En uh, mooi dat u luistert op uh, deze Vaderdag. Want dat is het vandaag, Vaderdag. En uh, al die vaders die uh, vanochtend uh, kijken naar hun uh, kunstig besmeerde beschuitjes. Ik wens jullie een hele mooie dag. Voor diegenen die nog in afwachting zijn wat er beneden in de keuken wordt gemaakt. Nou ja. Ik wens jullie veel succes. Um, wij gaan het vandaag ook over uh, Vaderdag hebben, over vaderschap. En daarvoor heb ik in de studio Jan-Willem Rozenboom. Goedemorgen, Jan-Willem. Goedemorgen. Jan-Willem is, um, uh, hoe moet ik zeggen, hij is directeur van de Family Factory. Maar misschien zegt hij dat niet eens zo heel erg veel. Um, maar hij is heel veel bezig met gesprekken op, tot stand brengen... en trainingen geven aan ouders over hoe ze dat nou doen, dat ouders zijn. Mijn eerste vraag aan jou is eigenlijk, uh, wat loop jij nu mis van ontbijt? Want jij zit hier nu bij ons in de studio aan een krentenbolletje te knabbelen. Ja, ze moesten thuis heel erg lachen... Dat ik, uh, toen ik vertelde dat ik om zeven uur in Hilversum moest zijn. Je bent maar nooit zo vroeger in uitgereken... Nou, we hebben uitgerekend dat ik om kwart voor negen aan het vaderdagontbijt kan zitten thuis. Als ik een beetje doorrijd terug. Ja. Dus volgens mij mis ik niks. Je mist niks. En is het ook bij jullie een grote traditie, het vaderdagontbijt? Nou, het is, ja, ja, echt wel. Het is vooral voor de jongens heel leuk. Ik heb drie jongens, voor ja. een echt een mannengezin... En uh, zij hebben gewoon altijd heel veel voorpret bij ja. zo'n dag als vandaag. En dat is erg leuk. En het is voor mij uh, en even mooi om stil te staan bij het feit dat je vader bent. En dat het toch wel iets heel bijzonders is. En uh, dat je een vader hebt ook die uh, ergens in Frankrijk op vakantie is. Dus ik ga straks even sms'en om hem te bedanken dat hij zo'n leuke vader is. Kijk eens aan. Dat is bijzonder, joh. Ik, uh, ik ben zelf nog maar kort, vader nog maar uh, vijf maanden. Dus ik ga extra opletten te in dit gesprek. Ja, dankjewel. Um, um, ik ik uh, heb nog geen uh, beschuitjes uh, te verwachten vandaag. Wij gaan jou eerst eens even beter leren kennen. En daarvoor hebben wij een jukebox. Die jukebox die stelt jou een aantal vragen. En het is aan ons uh, of aan jou het verzoek om daar even kort op te reageren. Dan praten we zo even over door. Leuk, is goed. De grootste ambitie? mooie ontmoetingen hebben met mensen. Houdt u van pretparken? Ik hou van de koffiehoek in pretparken. <laughs> Wanneer heeft u voor het laatst bloemen gekocht? En voor wie? Uh, vorige week voor mijn kinderen... die de slotdag van de avondvierdaag hadden, volgens mij. Wat is uw beste aanschaf ooit? Uh, een een, een, een volautomatische espresso-machine. Wat is typisch mannelijk? Ik heb de vraag niet goed gehoord. Wat is typisch mannelijk? Ja, niet, niet, goed, niet, goed, niet goed naar vragen luisteren dus. Oh. <laughs> Sneeuw of water? Oh, water. U wordt agressief van... Agressieve mensen. Goed. Uh, de koffiehoek in het pretpark. Daar ben jij te vinden... Je, je zegt net, je zit in een typisch mannengezin. Je gaat niet uh, met de mannen... de grenzen opzoeken in het pretpark. Het ligt een beetje aan welk pretpark. Uh, zeker wel. Alleen, uh, na een tijdje vind ik het ook wel lekker... om even achterover te hangen. En het leuke is, die, mijn kinderen worden iets groter... dus ze vermaken zichzelf steeds... Uh, al steeds een beetje meer zelf. En ja, ik ben niet zelf van de pretparken... omdat uh, het is meestal druk. En uh, ja... Ja, wat is dat? Ik, ik, ik, ik hou meer van dingen dat je dat jezelf vermaakt of zo. Dus, dus vorige week waren we een middag in het bos uh, en toen ontdekten we dat er bosbessen waren. En, uh, en dat soort dingen, daar, daar, daar heb ik meer plezier in dan in een pretpark op zoek naar adrenaline, laat ik het zo maar zeggen. Kijk eens aan. Maar mijn kinderen denken daar vaak anders over. <laughs> dus waarschijnlijk zitten ze nu uh, een beetje boos aan de radio <laughs> omdat ze bang zijn dat ze nooit meer naar een pretpark gaan. Oh, ga je? Maar nou, ze dat zal nog vaker nog gebeuren. En um, uh, je zei ook... bij de vraag wat is typisch mannelijk... zei je van ja, um, um, nooit goed naar vragen luisteren. Maar is dat een mannelijke kwestie? Niet goed kunnen luisteren? Het uh, ligt er misschien een beetje aan wie je het vraagt. Als je het aan veel vrouwen vraagt, volgens mij wel. Dus van die... Uh, het zijn toch wel veel, beteken en veel, veel gehoorde thema's... dat je merkt van oké, okay, hoe kun je nou... Uh, echt weet komen wat je... Dat hoor je veel vrouwen zeggen. Hoe kun je het weten komen wat je man nou echt bezig Vertel eens wat meer. En uh, dan zeggen die mannen, ja, vraag nou wat meer. Maar dat is altijd een beetje zo over en weer. Dus dat is wel iets wat denk ik bij veel mensen speelt. Kijk eens aan. Nou, wij gaan eerst maar eens het woord geven aan een, uh, aan een vrouw. Uh, Case Choice. Die heeft een mooi liedje gemaakt over haar vader. <middels> I didn't recognize you yet. And did you cry? I know I did. When I lied to you, I didn't want to hurt you. I just never. Choice was dat uh, met Dad. En dat is een bijzonder toepasselijke plaat natuurlijk op deze vaderdag. Als u uh, net begint met luisteren, omdat uw wekker radio net is afgegaan, zo 13 minuten over zeven. Uh, wij zijn uh, in gesprek met Jan-Willem Rozenboom. En Jan-Willem Rozenboom weet alles van opvoeden, van uh, ouderschap. Nou je weet het mooi te brengen. <laughs> maar je kijkt er een beetje verlegen bij. Ja, dat, nou dat is dus... <laughs> Ik zou bijna zeggen: Kijk naar nou mijn kinderen en je, je ziet gelijk dat het tegendeel waar is. Dat is niet helemaal waar. We zijn een tijdje geleden met de Family Factory gestart. Omdat we, omdat we merkten dat het juist leuk is voor ouders om met elkaar ideeën en ervaringen uit te wisselen over gezinnen zijn en opvoeding. En we hebben in Nederland uh, ongelooflijk veel mensen die uh, dat uh, op een soort van professionele manier doen. Maar we merkten van ja, ouders zijn zelf gewoon juist zelf heel wat deskundig. En hebben heel veel aan elkaars ideeën en ervaringen. En de Family Factory. Dat gaat erover dat we proberen te zorgen dat de ouders elkaars kennis en ervaring en ideeën wat meer benutten. Juist om te zorgen dat mensen die van zichzelf zeggen dat ze alles over opvoeding weten... Uh, niet, niet onnodig snel geraadpleegd hoeven te worden. Maar dat je juist als gezinnen elkaars potentieel benut. Nou ja. Een van de dingen die jij doet in je trainingen is dat je um, een, een foto vraagt aan de ouders, je vraagt de ouders om een foto van het hele gezin te maken... en om die dan te beschrijven. Voordat ik jou vraag, waarom vraag je dat? Hoe ziet jouw gezin eruit en, en wat zie je dan? Kan je dat kort eens beschrijven wat er dan precies gebeurt op zo'n moment? Ja, ik heb een foto bij me van uh, vorig jaar. Toen waren we op vakantie in Zwitserland ja. uh, voor het eerst. En uh, op de foto zie, uh, zie je vijf mensen staan. Mijzelf uh, met petje. Hm. En mijn vrouw Marie uh, ook met petje. En uh, allemaal een beetje in bergwandel outfit. Er staan drie jongetjes omheen met uh, een, uh, een Nederlands elftal t-shirtje. Want het was uh, de dag van de WK-finale. Die niet zo heel goed afliep voor ons. Nee. En uh, ja, we waren aan het wandelen in de bergen. En die, die drie jongetjes, dat zijn Geert, Bram en Thijs. En uh, die zijn tien. En zeven. En vijf jaar oud nu. En uh, dat, uh, dat zie je op de foto. En nu... Vraag je dat dus aan ouders op een, bij zo'n trainingsavond om ook zo'n foto mee te nemen? Dan moeten ze naar kijken. En waarom doe je dat? Nou, ten eerste omdat het heel leuk is om dan te merken... dat uh, heel veel gezinnen dus niet echt een... Uh, dat, dat hadden wij ook heel lang, geen, uh, geen foto van hun hele gezin hebben. Dus nou. wat mensen dan soms doen is, uh, ze nemen hun laptop mee... en dan zitten er dan een paar honderd digitale foto's in. Of ze, ze halen van de wc allemaal losse foto's en uiteindelijk is dat... Maar uh, waarom we het vooral doen is omdat we in onze activiteiten... Uh, willen we ouders de kans geven even afstand te nemen van hun gezin... en even gewoon te denken van, hey hoe, hoe gaat dat nou eigenlijk bij ons? En wat er gebeurt is heel mooi. Op het moment dat je een groepje ouders bij elkaar zet... en je vraagt ze zo'n foto mee te nemen... Dan, uh, dan stellen we ze eigenlijk drie vragen. Kijk nou eens goed naar je gezin. En uh, als je nou dat doet, wat valt je dan op als je naar je eigen gezin kijkt? En wat houd je op dit moment het meest bezig? En wat is je grootste verlangen voor je gezin? Nou, we merken dat als we die vraag stellen aan een groep ouders... dan kun je de rest van je programma eigenlijk al in de prullenbak knikkeren. Want yes. um, het is gewoon heel leuk om te zien wat dat losmaakt. En dat je... Maar je bedoelt dan dat er zoveel loskomt... dat je nou ja, je hele trainingsprogramma Ja, Ja, bij wijze van spreken. Dat je gewoon merkt dat, dat het heel leuk is om met um, om andere vaders en moeders dat uit te wisselen. En wat je bezighoudt, dat kan vandaag ook iets anders zijn dan morgen. Maar wat je heel vaak merkt is dat je ook weer even bij dat, een beetje bij dat gevoel komt... van jongen, wat is het eigenlijk mooi wat we met z'n allen hebben. Je bent de hele week achter de feiten aan het rennen... om te zorgen dat iedereen op tijd is waar die wezen moet... en dat je het allemaal een beetje rond krijgt. Ja. En af en toe is het fijn om even afstand te kunnen nemen... en, en je weer even bewust te zijn van oh ja, dat is waar ook. Het is dus een van de mooiste periodes misschien wel uit mijn leven. En voor je het weet dan uh, glipt het door je vingers heen... omdat het ook een hele intensieve tijd is. Ja. Je vraagt dan, um, wat is uh, je verlangen voor je gezin? Uh, ik vraag nu, uh, wat is aan jou, wat jouw verlangen is voor jouw gezin? Even om het concreet te krijgen. Ja, ik merk... ja, dus je ziet die foto van die bergen. In de bergen. Nou ja, er zit wel, in die foto zit al heel veel. Van, van Want ik hoop dat als mijn kinderen later groot zijn... en dan deze tijd terugdenken, dat ze dan als eerste noemen. Omdat uh, het voor ons en voor mij heel erg zit in uh, het feit dat je... Dat je dicht bij elkaar bent, dat je echt plezier samen hebt. En dat is ook gelijk wel een van de meest spannende dingen, vind ik. Maar ja, dat is wel, denk ik, mijn grootste verlangen. Dat, dat, dat als we bij elkaar thuiskomen, niet alleen de kinderen, maar wij zelf ook, en ik ook, dat dan dat je dan uh, ja, elkaar echt vindt en elkaar een beetje zo ziet van, van wie je bent en wat je bezighoudt. En dan heb je een soort, ja, dan ben je een beetje zo maatjes van elkaar en dan, uh, dan, dan ben je op elkaar betrokken. Dus daar zit voor mij mijn grootste verlangen. Dat, dat we als gezin op die manier een beetje weten van elkaar... wat, wat iedereen bezighoudt en uh, op die manier er voor elkaar kunnen zijn. Uh, maar als je zegt net van... Uh, we zijn dan in de bergen en ik, ik, ik zie dat dan al. He, je ziet je gezin in, uh, in een sportieve outfit. <laughs> wat, wat zegt dat dan precies? Nou, nou dat, dat, dat, dat, dat, dat die vakantie was een zo'n momentje dat... dat dat, we gewoon, dat het gewoon heel leuk was. Dat we heel veel plezier hadden. En dat, uh, en dat, dat, dat je gewoon heel erg van elkaar geniet. Ja. En dat zijn, en dat zijn van die momentjes die af en toe ineens er zijn of zo. En niet alleen omdat je op vakantie in Zwitserland bent. Maar gewoon vaak ook gewoon... Gisteren het, het regent natuurlijk al het hele weekend. Uh, volgens mij wordt het ook een hele regenachtige vaderdag vandaag. Mm -hmm. gisteren was ook zo'n dag dat we allemaal zoiets hadden van... Echt, het regent, het zullen we eens gaan doen. En dan uh, ineens zit je met z'n allen de Playmobil op te ruimen. En... Uh, en heb je gewoon heel veel plezier met niks. Yeah. Maar dat zijn de mooiste momentjes. En dat, daar kan geen pretpark tegenop. Misschien is dat wel <laughs> waarom ik net nee, een beetje ambivalent... De. over die hele gekkigheid was. Is dit uh, ook iets wat je misschien zelf gemist hebt vroeger? Mm. Dat je dat nu zo specifiek als verlangen voor je gezin hebt? Nou, het is wel, het is wel heel vaak zo dat dingen die, die, die voor, mij, voor jou of voor mij belangrijk zijn of voor ouders belangrijk zijn in hun eigen gezin... dat dat terug gaat naar de, de, de gezin waarin ze zelf opgegroeid zijn. En dat kan op twee manieren werken, denk ik. Of dat je dingen heel erg koestert omdat ze je dierbaar zijn... en dat je hoopt dat het in jouw gezin ook zo werkt. Of inderdaad omdat je het gemist hebt. Ja, en bij mij... Nee, ik heb het op zich niet gemist. Wij hadden dat wel heel erg. En maar bij mijn ouders zat het heel erg, denk ik, in het samen dingen doen... En, uh, maar ik had wel ouders die ook heel erg uh, probeerden, ook ons wel zeg maar op, op, op momenten een beetje zo te verwennen met, met lekker eten of iets leuks doen. En dus, maar er zit ook wel iets in wat ik gemist heb, in de zin van dat ik uit een gezin kom waarin we soms uh, iets minder hecht contact met elkaar hadden. Dus, dus, dus iets minder juist. Mijn ouders wisten heel vaak echt helemaal niks van wat mij bezig hield, denk ja. ik. En dat, en dat vind jij nu juist heel belangrijk? Dat je ja, dat heb ik wel gemist. Soms. Zeker in de tijd dat ik iets groter werd. Zeg maar, in, in, in mijn pubertijd dat ik, weet ik wel dat mijn ouders af en toe dingen zeiden... waarin ik merkte van, ja, ga weg, je hebt geen idee... van wat me bezighoudt. Uh, uh, Kees Joyce zong net van, pap, ik hoop dat je uh, trots bent op... Uh, op, uh, dat je mijn vader bent. Ja. Uh, maar ik weet dat mijn vader heel erg trots op mij was. Maar dat weet ik vooral omdat hij op verjaardagen... tegen andere mensen die op bezoek waren... allemaal dingen aan het vertellen was. Dan denk ik, oh, je hebt het dus wel gemerkt. Ja. <laughs> en tegen mij zei hij dat meer wat minder. Maar goed, daar hebben we achteraf heel vaak uh, over gesproken. Nu ik zelf kinderen heb, dan merk je dat dat, dat, je dat ook veel beter snapt. En, uh... Ja, want wat, wat is dan uh, de, de, de weerslag op jouw eigen rol als vader... De, de, de, de, de rol die jouw vader in jouw eigen leven heeft gevuld. Hoe werkt het door in de manier waarop jij nu met je gezin bezig bent? Ja, dat werkt op heel veel manieren door. Bewust en onbewust, denk ik. Uh, het werkt, denk ik... In ieder geval, in sommige, in, zijn er zijn een paar dingen waarin het echt doorwerkt. Dat denk ik, van, ja, dat wil ik anders doen. Die dingen zijn natuurlijk... Uh, die zijn soms in ieder geval bij ons heel zichtbaar. Bij mij is dat... Even denken hoor. Dus in ieder geval dus dat ik wel probeer, bijvoorbeeld als ik uit mijn werk kom... En uh, ik heb een volle kop van alles wat ik gedaan heb de hele dag. Ja. Dat ik dan wel even bewust zeg van oh wacht even nu omschakelen, dat komt later wel weer. Ik wil gewoon nu als ik thuis kom ervoor uh, mijn gezin zijn voor die drie uh, die jongens en voor Marie, mijn vrouw, en gewoon proberen te weten te komen van hoe het met ze gaat en ook gewoon als ze iets vertellen proberen echt te luisteren. En uh, dat is iets waarvan ik dat, dat heeft wel te maken met dat dat er vroeger wat minder was. Maar goed, ik ben ook gewoon weer een ander mens, dus ik doe het op mijn manier. En iedereen doet het op zijn manier. Maar dat ja, is wel maar goed, dat, dat is vrij makkelijk om te zeggen. Dat we het allemaal op onze eigen manier doen natuurlijk. Maar zie je het veel dat uh, vaders met misschien een frustratie... of een, nou ja, zoals jij het zegt, een, een klein gemis uit de eigen jeugd... nu naar hun eigen rol kijken als opvoeders? Is dat iets waar je veel tegenaan loopt? Ja, of ik het tegen... Het is gewoon hoe het werkt. Dus iedereen die... Ieder... Je neemt je... Uh de belangrijkste opvoedtraining die je als ouders gehad hebt... is het gezin waarin je zelf bent opgegroeid. Ja. En uh, dat is ook prima. dat is ook goed dat dat zo werkt. Uh, ik zou niet er moeten denken dat, er, dat iedereen op, volgens een soortzelfde norm dat gaat doen. Dan wordt het heel ongezellig en, uh, en, en kunstmatig van allemaal. Dus dat is op zich prima. En me meestal gaat dat goed en meestal volgens mij ook onbewust. En er zijn soms dingen wat je merkt aan, aan mensen... Van dat, dat, dat ze in hun eigen gezin dingen meegemaakt hebben... die uh, waarvan ze zeggen, ja, dat wil ik in mijn gezin. Juist, anders, wat laatst in een workshop was erg leuk... hadden uh, twee mensen, die waren allebei volgens mij twintig of zo... die kenden elkaar nog maar net... En uh, die zeiden, ja, dus ik vroeg wat leuk dat jullie hier zijn. Maar ik had ook een beetje iets van, wat doen jullie hier? Nou, zeiden ze, we weten nog niet eens of, of we wel met elkaar verder willen. Maar als we dat willen, dan willen we wel gewoon een goede start hebben. Dus we gaan nu vast naar een workshop over hoe je gezin uh, ja. uh, iets leuks van je gezin maakt. En uh, ik moest heel erg lachen. Maar daar zat wel iets in bij hen ook, van een van beiden die had meegemaakt dat ouders gescheiden waren. En uh, die had zoiets van, ja, ik hoop dat, on, dat ons dat niet overkomt. Dus, uh, dus, ik ga, en, dus sommige mensen worden daar wat over van. Op het ja, moment dat ze dat, dat soort ervaringen hebben. Maar dat geldt ook weer niet voor iedereen. Een van de dingen die jij vraagt zijn bij zo'n zijn training... als ze zo'n foto hebben, is, is wat, wat is je verlangen voor je gezin? Kom je nou mensen tegen die het heel moeilijk vinden... om, om zoiets te formuleren? Die zeggen, ja, verlangen voor mijn gezin? Ja, het, zeker wel. Het is, een, het, is, uh, het is een vraag waar niet iedereen even... Uh, even direct en makkelijk antwoord op kan geven. Maar bij iedereen zit er wel iets in... Uh, van, van, van, dat je gewoon graag... ook al ben je er niet de hele dag bewust mee bezig... je wil wel graag dat het goed gaat... En dat is wel een, een mooi aangrijpingspunt. Dus mensen vragen wel eens... Van, uh, is de Family Factory dan voor, voor probleemgezinnen... of voor opvoedproblemen? En ik zeg altijd, ja, dat is zo. Want iedere gezin is wel eens een probleemgezin. Ja. En in ieder gezin uh, heb je je seizoenen. de ene keer gaat het beter dan de andere keer. En uh, samengevat is dat dan dus eigenlijk... dat de Family Factory activiteit organiseert... voor alle ouders die graag willen dat het goed gaat. Ja, en de een is meer een doener en de ander meer een prater... En, de een maken we het meest blij door een activiteit te organiseren... waar je een dag met je kinderen gaat klussen op de kinderboerderij. Ja. Lekker bezig zijn. En andere ouders die, die genieten heel erg van een, uh, van een workshop... waarin veel inhoud zit over hoe je de talenten van je kinderen ontwikkelt. En het is ook zo lekker dat iedereen er anders in mag zijn. En dat ze uh, dat, dat, dat, dat heeft wel iets bevrijdends in zich of zo. En dat je dus ook als vader met wie je bent vaak al gewoon... dat het gewoon prima is. Nu heb jij zelf een... Uh, uh, een drukke baan volgens mij. En je zei net zelf ook al dat je thuis echt bewust moet uitschakelen. Dat is wel voor veel ouders een uitdaging. Hè? Dat ze allemaal ja, aan het werk zijn. Ja, het wordt ook steeds lastiger. tijdje gelezen iemand gepromoveerd op onderzoek naar het effect van nieuwe werken op gezinnen. Ja. En dan ging het over... Dus het nieuwe werken, dat is veel meer thuiswerken bijvoorbeeld. Ja, dat, de, de, het onderscheid tussen werk en niet-werk is minder um, nadrukkelijk te maken. Het loopt veel meer door elkaar heen. Dus je werkt ja. vanuit huis op uh, tijden waarop je dat zelf mag inrichten. En wat opviel in, uh, in dat onderzoek was dat, uh, dat het in absolute termen wel zo is dat mensen dan wat meer tijd hebben voor hun gezin, als ik het uit mijn hoofd zou moeten terughalen. Maar dat de kwaliteit van die tijd wat minder is, omdat je steeds moet schakelen. We hebben het heel vaak over multitasken. Dat we daar met z'n allen zo goed in zijn en dat we dat zoveel doen. Maar eigenlijk bestaat het niet. Multitasken. Wat je doet is dat je voortdurend schakelt. Ja. En dat zie je bij heel veel ouders. Van oké, okay, je hebt uh, je, je telefoon in je zak, je volgt Twitter, je volgt uh, e-mail. E je je collega stuurt om kwart voor vijf nog even een e-mailtje. Want er moet nog een offerte de deur uit waar je even snel op moet reageren. Dus door dat, tussen de aardappels en uh, yeah. sesamstraat door zit je nog even met je kop uh, in je werk. Weet je wel? En dat schakelen, daar gaat volgens mij heel veel energie naartoe. En de kunst is dus wel om, te, op, om daar je weg in te vinden. En dat, dat wordt wel lastiger, denk ik, door, door dat soort ontwikkelingen. Is het nou zo dat je ook tegen ouders soms moet zeggen: van Je moet gewoon uh, minder tijd in je werk besteden? <laughs> nou, ik, ik ben niet zo. Dus ik zou niet zo snel tegen ouders zeggen: Je moet dit of je moet dat. Ik, wat ik meer denk is dat uh, er soms mensen rondlopen die van zichzelf dat soort dingen denken. Dus ouders die zeggen: Eigenlijk wordt het te gek. Eigenlijk ja. besteed ik te veel tijd aan mijn werk. En dan zeg ik: van, Nou, als dat zo is, als je dat zelf graag wilt. hoe zorg je er dan voor dat het ook gebeurt? Want we zijn met z'n allen wel een volkje van goede voornemens. Maar als nou zo'n ouder tegen zegt: Ja, ik, ik, heb gewoon, ik, ik besteed te weinig tijd met mijn kinderen. komt er dan ook niet het punt dat jij zegt: Ja, als ik het zo eens bekijk, dan, uh, dan lijkt het er ook wel op dat het zo is? Ja, ik, ik, ik geloof niet in dat ouders het nodig hebben dat ik daar een oordeel over vel. Dus, dus de vrijwilligers die onze workshops organiseren... want dat zijn groepen ouders die dat zelf doen... voor andere vaders en moeders in hun uh, omgeving... Die, die zijn ook niet daar om, uh, om, om zeg maar advies te geven... van volgens mij is dit de norm... Het is veel meer dat we een plek proberen te creëren... voor ouders om even zelf te, te evalueren en te zeggen... oké, okay, hoe vind ik nou eigenlijk dat het gaat? Ja. En, maar ik vind wel, op het moment dat je zegt... weet je wel, dat doen we volgens mij twee keer per jaar... dan maken we allerlei goede voornemens. Dat doe je met kerst over het nieuwe jaar. En dat doe je in de vakantie als je voor je tent zit met een, met een wijntje. En je denkt, ja verdorie, als we straks terug gaan... we gaan nie, weer niet in die hectiek, we gaan het anders doen. Ja. weet je wel? Maar binnen een week nadat je thuis bent... zit je weer in je oude patroon van, van alles wat moet en alles wat je wat geleefd worden. En die patronen doorbreken, dat is wel intensief. En dat is een kunst. En om daar met anderen over te hebben... en dat, dat je daar bewust van te zijn, dat kan helpen... om daar een stap verder in te komen. Maar ik ben heel erg van... ik ga niet tegen jou zeggen als vader of moeder hoe je het moet doen... maar als je zelf het anders wil en je doet het niet... Ja, dan hou je jezelf voor de gek. En dat is een keuze ja. die je hebt, dat kun je doen. Er is ook niemand die je dat, die dat verwijt. Maar dan komt dan later niet dat je zegt... Maar ik heb eigenlijk de periode waarin mijn kinderen klein waren... een beetje vergeten... Ja. Mee te maken. Hoe, hoe hebben jullie dat thuis geregeld? Die verdeling tussen ja, zorg en arbeid? We hebben een hele traditionele rolverdeling. Ik werk fulltime en mijn vrouw is fulltime thuis. Ja. En dat komt omdat het een tijdje met uh, de jongens uh, uh, wat rumoeriger was. En dat het gewoon heel lekker was voor hen om daar gewoon een soort ritme in te hebben. Ja. Zonder buitenschoolse opvang en uh, voorschoolse opvang en uh, dat soort dingen. En uh, dat was op een moment dat uh, in het werk van mevrouw dingen veranderen. waardoor zij ook zoiets had, ik weet niet zeker of ik. Uh, uh, of ik dit op de lange termijn wil blijven doen. En dat, dat wij met de Family Factory net echt goed van start kwamen. En het dus heel fijn was dat ik daar gewoon vol op mijn tijd aan konde. Ik kom zei, dus voor iedereen was het op dat moment een mooie mix. Ja. Omdat we die niet gaan verdelen. Maar je zou dat niet iedereen aanraden om het op zo'n manier te doen? <laughs> ja, dan ga je weer ook. Ik, het is voor <laughs> mij, ik, ik weet niet hoe het bijvoorbeeld bij jou is. Jij hebt een baan waarin je ochtends om 7 uur op zondag in de studio wordt verwacht. Ja. Uh, moet ik dan tegen jou gaan zeggen... van, nou, misschien is het voor jou wel goed om die taakverdeling zo te doen. Dat is onzin, volgens mij. Voor mij is de kunst vooral als vaders en moeders... dat je gewoon voortdurend kijkt van... oké, okay, welke middelen heb ik tot mijn beschikking? En hoe ga ik daar creatief mee om? En het gaat over tijd, maar het gaat ook over geld. Het gaat over aandacht. Het gaat over, over dingen die je hebt, dingen die je kan doen. Uh, appel wat op je gedaan wordt vanuit uh, je, je sociale leven en af en toe even de tijd nemen om te denken... oké, okay, hoe ga ik al die puzzelstukjes uh, voor de komende periode weer leggen? Ja, dat is iets wat je echt alleen maar zelf kunt. En dat is ook het leukste om dat zelf te doen. Dus je moet helemaal geen deskundige hebben die jou gaat adviseren... wat bij jou het beste werkt. Dat is echt iets voor jezelf. Het is uh, inmiddels half acht geweest. En wij gaan naar de hoofdpunten uit het nieuws. En dat wordt gelezen door Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Clemens had wereldberoemde solo's in nummers als Jungle Land, Born to Run en Thunder Road. Hij is 69 jaar geworden. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. In het hele land is het bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Lokaal kunnen de buien gepaard gaan met onweer en windstoten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig. Langs de het wat harder en daar staat een krachtige tot harde wind. Langzaam draait de wind overal naar het westen. In het oosten houden vanmiddag de buien nog lang aan. Later neemt in het westen de buiigheid wat af en breekt af en toe ook de zon door. Het is fris. De temperatuur stijgt op de meeste plaatsen niet verder dan een graad of 17. Vanavond komen opklaringen voor en in het binnenland blijft het op de meeste plaatsen droog. Morgen is er ook ruimte voor de zon. Later raakt het meer bewolkt en vooral het noordoosten maakt kans op een bui. De middagtemperatuur komt uit rond een graad of 19. Dit is de Zondag op Radio 1. Families, to raise our children. What makes you a man is not the ability to have a child. Any fool can have a child. That doesn't make you a father. It's the courage to raise a child that makes you a father. Dat was uh, het bekende stemgeluid van de president van Amerika, Obama. Die zei dit uh, een paar jaar geleden ook op Vaderdag in een speech. Hm. Um, Elke dwaas kan een kind krijgen, maar er is moed voor nodig... om een vader te zijn, om je kind op te voeden. Wat vind je van zijn uitspraak? Ja, ik, ik, ik, ik kijk ervan op. Van de week zat ik een workshop voor te bereiden. En toen heb ik iets, iets soortgelijks op te krabbelen van... een kind verwekken is niet zo moeilijk. Nou, maar daarmee ben, je, daarmee ben je technisch gesproken wel een vader. Maar ben je dan ook echt een vader? En wat is dat dan eigenlijk? Ben je het eens met Obama? Ja, een beetje wel. Een beetje wel, in de zin van... Er zijn natuurlijk heel veel... Er is een heel groot verschil tussen het feit dat je een vader hebt, in de zeg maar, biologische zin van het woord, en dat je een vader hebt. En, uh, dat, dat, dat is, uh, ik zou bijna zeggen, een open deur. En ik, ik bedoel, vanuit zijn perspectief, als je dat zegt, probeer je daar natuurlijk ook iets mee te bereiken. Ja, en want hij is president. Is het een kwestie van nationaal belang, vaderschap? Ja, oh ja, dat geloof ik wel heel erg. Het klinkt misschien een beetje ouderwets, als ik het mezelf wil zeggen, maar ik geloof wel heel erg dat dat vaderschap of ouderschap wel een soort sleutel is... als het gaat om hoe je samenleving voor hem geeft. Dat dat wel voor een heel belangrijke mate afhangt van hoe je dat thuis doet. Dus geen, geen school of opleidingsinstituut... of burgerschapsvormingsprogramma kan optegen wat je thuis meekrijgt. Ja. En wat je thuis meekrijgt, krijg je volgens mij weer vooral mee... door wat je, je andere mensen in je gezin en in je zeg maar, directe omgeving ziet doen. En veel minder ook door wat, wat er gezegd wordt. Ja. Nog even, want wij zijn dit uur begonnen met, uh, met, met Obama. Maar voor de luisteraars die misschien na half acht schakel, dachten, hé, hey, wat hoor ik nu in één. Uh, wij hebben in de studio Jan-Willem Rozenboom. Het is vandaag vaderdag. En wij spreken dus over opvoeden, over vaderschap, over ouders zijn. En uh, wij doen het met Jan-Willem Rozenboom... omdat hij uh, de Family Factory heeft opgericht. En daarin organiseert hij trainingen voor ouders. Om ouders met elkaar te laten praten over hoe het nou is om uh, ouder te zijn. Ik zei in het begin dat ik nu een klein half jaar vader ben. Ik ben dus een jonge vader. Feliciteerd. Belangrijke... Nog dank je wel. Weet om felicitaties. Maar wat voor een tip geef jij aan jonge vaders mee? Die zo een beetje aan het begin van die opvoeding staan. Wat voor tip? Ja, dat is, dat is, dat is een heel breed. Maar in ieder geval wel de tip om uh, je bewust te zijn van het feit... dat er in korte tijd gewoon echt veel verandert. En dat... Uh, uh, het, um, de zaak is, denk ik... ja, dat is vooral de tip... dat, dat het zaak is om uh, nog gewoon even goed te kijken... van oké, okay, hoe gebeurt dat nou? En wat wil ik daarin? Uh, dus je bent heel erg achter de feiten aan het lopen. Hoe dus, gebeurt het nou? Wat wil ik daarin? Nou, je bent heel erg achter de feiten aan het lopen... in die eerste periode. Je, je, moet, je hebt vaak gebroken nachten. Uh, dingen veranderen als je, als je bij elkaar bent met je partner. Uh, en hoe je met elkaar omgaat. S'nachts uh, uh, ineens is er zo'n kleintje die aandacht wil... En uh, dat, dat, dat gebeurt gewoon heel veel in korte tijd. En, dus mijn, mijn belangrijkste tips zijn... geniet daar volop van. En... Ja. Uh, en uh, uh, uh, evalueer af en toe even... Van, hey, hoe, wat gebeurt er nou eigenlijk? Dus ga drink af en toe een biertje met andere jonge vaders. En... Uh, uh, en, en, en doe ideeën bij elkaar op. En, uh, en merk dat je niet de enige bent... bij wie dingen wel in heel hoog tempo veranderen. Okay, dus dat dus, relativeert een beetje. Dus ik noteer... Ik ga genieten van gebroken nachten... en moet regelmatig met jonge vaders bier drinken. Um, dat neem ik even mee naar huis. Zou ik zeker. <laughs> Jij bent uh, die Family Factory begonnen. Wat was voor jou de motivatie om dat te gaan doen? Uh, nou, toen we zelf kinderen kregen... Toen verwonderden we ons een beetje over het feit... dat je, je heel intensief begeleid werd tijdens de zwangerschap... en de bevalling en de eerste dagen daarna. En Dan heb je allerlei soorten logen en isten... en, en, en mensen die dan... Uh, daarbij betrokken zijn, dan is er ja. heel lang bijna niks. En pas als het je lukt om het weer mis te laten gaan in je gezin... Dan als zijn... het lukt om het mis te laten ja, gaan... Ja, dan staan er allerlei hulptroepen klaar, zeg maar. Dat is heel gek. Want in de periode ertussen, dan moet het gebeuren. Dan, dan, dan geef je vorm aan je gezin. En dan heb je niet veel meer dan uh, partijschriften... en boekjes van uh, Daphne Dekkers. En uh, niks over die boekjes, dat is leuk. Alleen, uh, hoe kun je nou, op het moment dat je gezin... dat gezin zijn begint... Um, Waar vind je dan je inspiratie? Nou, wij merkten dat, dat wij waren in onze vriendenkring... een beetje de eerste die, die kinderen kregen. Ik ja. was jong vader, of op mijn 24e. En um, wij merkten dat alle, allerlei anderen een beetje zo naar ons gingen kijken... van hoe is dat dan om kinderen te hebben? En niet omdat wij dat nou zo goed deden, maar domweg... omdat wij wel kinderen hadden en zij nog niet. Ja. En dat, dat verwonderde ons heel erg. En toen begonnen we te snappen dat het heel leuk is... om eens met anderen uit te wisselen van hoe dat dan is gezin zijn... En dat je dan dus heel erg als ouders en zelfs ouders in spee uh, uh, iets aan elkaar kunnen hebben. Nou, en als je daar iets beter naar gaat kijken, dan ontdek je dat dat, dat er eigenlijk heel weinig is. Dat, dat, dat ouders uh, heel vaak vragen gaan stellen aan zeg maar professionals, en dat, dat dat veel van die vragen, dat ze die eigenlijk vaak veel beter aan een andere vader of moeder kunnen stellen, want dan krijg je soms veel relevantere antwoorden. Maar, maar, maar jij miste dus meer een gesprekspartner dan. Een autoriteit die alles er vanaf wist. Ja, maar dat komt ook omdat... ik, ik, ik geloof niet zo heel erg in, in autoriteiten. Op de, en zeker niet op dit soort... zeg maar, onderwerpen. Dus mensen die... Um, die, die, die zeggen dat ze over. Kijk, als je een deskundige raadpleegt... met een opvoedvraag, bijvoorbeeld... je bent vijf maanden vader en je merkt dat... Uh, je kindje... Uh, misschien niet goed doorslaapt. Mm -hmm. Nou, dat is een onderwerp... kan ik me voorstellen dat je die vraag aan een deskundige stelt. En dan krijg je allerlei adviezen. Misschien krijg je wel... Tien adviezen. Ja. En als je het dan vijf deskundigen vraagt, krijg je vijf keer tien adviezen. En dan moet je altijd nog zelf gaan denken: van ja, wat, wat, wat kan ik daarmee? Dus uh, da, da, dat zal dan gaan over van op welke plek slaapt je kindje? Uh, hoe uh, is het rustig? Uh, hoe, uh, hoe weet ik veel? En, en dan moet je altijd nog zelf dat allemaal gaan verwerken en gaan vertalen naar je eigen werkelijkheid. En als je zelf, en dan merk ik dat ouders soms vragen stellen. Waarvan ze niet eerst zelf een aantal alternatief hebben bedacht. Mm -hmm. Dus laatst had ik een moeder die zei: van ja, bij ons in huis is het zo gegroeid dat eigenlijk de televisie de hele dag aanstaat. Oh, nou, dat uh. en ze zei zelf erbij, dat vind ik eigenlijk vervelend. Nou, Dan kan ik wel tien adviezen gaan geven... van wat je kan doen als de televisie te veel aanstaat. Nou, je zou hem kunnen uitzetten. Ja. Je kunt uh, erop rekenen dat je dan, uh, als je hem uit moet zetten... dat je dan misschien je kinderen een alternatief moet bieden... dat ze wel iets te doen hebben, want anders dan... Maar het is ook handig als je een partner hebt... dat hij het ook handig vindt dat je dat doet. Want als hij dan vervolgens thuis komt en hij zet hem weer aan... heb je ook gedoe. Maar ik weet, misschien kan die televisie wel niet uit. Omdat de, de niet stuk is. Weet ik veel. Mm -hmm. Dus waar het, wat, wat, je, wat we dan doen, is dat je aan zo'n oude vraagt. Nou, welke dingen zou je zelf kunnen bedenken? Maak eens een plannetje. En dan is er een andere vader of moeder uit de groep. Daar hebben we allerlei spelen spelvormen voor wanneer ze dat doen. En aan het eind van, nou, tien minuten heeft ze zelf een plan. Oh, wacht even, ik ga het zo en zo aanpakken. Over vier weken dan staat de televisie alleen nog maar tussen vijf uur en zeven uur aan. Ja. En dat voor elkaar te krijgen, ga ik dit en dit en dit doen. En die andere moeder of vader die erbij is, die, die uh, neemt al een e-mailadres mee. Na een paar weken e-mail is ze nog, eens, hey, van, weet je nog wat je zelf had voorgenomen? En ja. is het je gelukt? En dat is heel leuk. En dat geeft veel meer energie, omdat een of andere deskundige... een soort altijd werkend, waar ik niet in geloof, tien stappenplan gaat presenteren. Je zegt net van je uh, geeft een, een voorbeeld waarin een moeder uh, met een bepaald verhaal bij je komt. Merk je dat je meer moeders hebt die geïnteresseerd zijn in de training? Nou, moeders zijn wel vaak degene die als eerste uh, op dit soort dingen, dit soort activiteiten afstappen. we zijn nu wel een beetje aan het experimenteren met uh, een vadernetwerk in Culemborg, waar ik zelf uh, uh, woon. Om te kijken van zou je niet op een, uh, een beetje een speelse manier juist ook het gesprek tussen vaders op gang uh, kunnen krijgen? Want dat is ook gewoon heel erg leuk en waardevol. Ja. Maar het vraagt om net iets andere insteek. Nu gebruik jij veel materiaal van Stephen Covey... een belangrijke managementgoero. Die onder andere zegt je moet een, een missie voor je leven bedenken. Hij heeft dus ook een boek voor families geschreven. Vinden mensen die methode soms ook niet een beetje te marketingachtig, of te managementachtig? Ja, je moet het, ja, het is soms wel. Dus, dus we zoeken wel een manier om. Uh... Bepaalde hele simpele en krachtige ideeën op een aansprekende manier te communiceren. Dat is een van de. Maar je vindt ze zelf niet de management je Ja, wel soms wel hoor. Of nou ja, te managen, een beetje te Amerikaans kan het wel eens zijn. Dus wat Steven Covey hier wel zegt, het is goed om voor jezelf een aantal uitgangspunten te formuleren. van wat je voor je gezin belangrijk vindt. En niet alleen om daarmee samen te vatten hoe, hoe dat bij jou thuis gaat, maar hoe je graag zou willen dat het gaat. En dat, dat kun je dan gebruiken om af en toe eens even in de spiegel te kijken van... hé, hey, wij vinden het belangrijk in ons gezin dat we goed omgaan met, onze, met, met de mensen in onze omgeving. Ja. Dat soort algemene dingen staat er dan vaak in. Of we vinden dat, je, dat we altijd bij elkaar moeten kunnen aankloppen. Uh, en dat, uh, dat is aan de ene kant een beetje Amerikaans of marketingachtig. Maar er zit ook wel iets in van, oké, okay, je creëert je eigen spiegel om af en toe even in te kijken... En het gebeurt dat je ja, af en toe. En dat werkt. Bij mij werkt het soms een beetje. Dus bij mij werkt het bijvoorbeeld dat we in ons gezin veel bezig zijn nu met. Wat eigen... werkt, sorry, wat werkt nou precies een beetje? Om Omdat om, om in, in, in zo'n soort mission statement te verwoorden. Wat ze even over en dus, dus bij ons is nu bijvoorbeeld iets in ons gezin dat we veel bezig zijn met. Ja, we willen toch op een of andere manier wel meer met duurzaamheid doen. Dus iets minder vlees, iets meer biologisch uh, ja. enzovoort. En als ik dan in de supermarkt met een karretje voor de kassen sta. en ik kijk in mijn winkelwagentje. dan denk ik, oh wacht. Lukt het of lukt het niet? En dat zijn wel van die beslismomentjes, van die alledaagse dingen. Neem ik de auto of neem ik de trein? Maar doordat je daar van tevoren af en toe even over nadenkt van... hoe wil ik eigenlijk echt dat het, hoe wil ik dat het gaat? Dat helpt ja. je om in dat soort alledaagse dingen beslissingen te nemen. Dus dat werkt wel door. Maar je moet inderdaad wel zorgen dat je het niet te massief maakt... of te, te, te normerend of zo. Okay. Wij gaan uh, iemand naar iemand luisteren die zich altijd wat loslaat van normen. Namelijk onze dichter bij de Zondag. <tied> Dichter bij De Zondag. Vaderdag. Dat jaar werd Vaderdag overgeslagen. Ik mis de tekening, zei hij frivool. Zijn dochter antwoordde met onbehagen. Dat doen ze alleen op de basisschool. Oh, ik kon dat altijd wel waarderen. Ach, vader zijn stelt toch niet zoveel voor? Moest je dat bij biologieles leren... Lieve dochter, leen mij dan jouw gehoor. Het vaderschap kent allerlei eisen. Vaders moeten elke dag naar hun werk gaan, moeten voetbal kijken en bier hijsen. Ze snijden op zondag de vleespijs aan. Ze bemoeien zich niet met het wassen, koken, boenen, boodschappen, wat nog meer. Ze laten boeren en moeten staande plassen en rijden veel te hard in het verkeer. Ja hoor, zei het meisje, half beledigd, dat zijn allemaal dingen die jij nooit doet. En toch ben ik als vader beëdigd, glimlachte hij over zijn band van bloed. Het belangrijkste had hij verzwegen en zijn dochter mokte mee in het spel. Ook zij hield dat ene woordje tegen, maar in haar grom bleek, ze wist het wel. gedicht van deze zondag is gemaakt door Paul Borgreven. Wat vond jij van het gedicht, gedicht Jan Willem? Ja, ja, ik vond het wel leuk. Uh, het, is, het is natuurlijk altijd leuk om een beetje te spelen... met de allerlei standaardbeelden en verwachtingen... die mensen van, uh, van ja. vaders hebben en van vaderschap hebben. En uh, ja, daar raak je niet over uitgepraat. Dus, uh. Is het iets, de tegenstelling die hij creëert... van de, de bierheisende vader die te hard rijdt, et cetera, et cetera... die uh, zegt dat hij vader is, maar ondertussen denkt... nou ja, uh, ik ben toch gewoon vader, daar hoef ik verder niks meer voor te leren. Wat is je vraag precies? <lacht> of dat... De karikatuur die, die de dichter maakt is van, de, de, de, de, nou ja, een de, de, de, de, de, de soort alfavader... die ontzettend veel uh, met auto's en, en bier en voetballen bezig is bij wijze van spreken. Ik denk dat dat een karikatuur is... Um, uh, die zegt, ik ben vader en ik heb daar toch geen diplomaatje voor te halen. Ja, zo. Nou, dat laatste klopt zeker. Je hoeft er inderdaad geen uh, diploma voor te halen. Uh, het is trouwens zo dat in Nederland vaders het ontzettend goed uh, blijken te doen. Dus wereldwijd uh, zijn vaders meer dan, bijna meer dan waren, als ik het uit mijn hoofd moet zeggen, uh, betrokken bij, bij juist opvoeding en gezin zijn. Dus zo bierheisend en... Uh, het valt of, allemaal wel al een beetje valt, mee. Of, ja, hoeveel vaders gemiddeld staan plassen, dat weet ik niet precies. Ik weet niet, ook niet of <laughs> dat onderzocht is. Ja. Maar uh, het is wel zo dat, uh, dat wat dat betreft uh, kinderen vandaag ook wel een reden hebben... om hun vaders een, een zelfgemaakte tekening of sigarendoosje uh, of postbakje te gaan geven. Dus kinderen dus zouden gewoon hun ouders een diploma mogen geven. Ja, sowieso. Maar uh, nou, de vaders in Nederland doen het gewoon uh, over het algemeen heel goed. Oké. Okay. Nou, dat is mooi. En wij gaan uh, luisteren uh, ook naar een hele mooie plaat, namelijk. Uh, de vaders doen het goed. Misschien komt het ook wel een beetje door deze man. Ik heb dezelfde ogen.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 Tot laatste pianotingel is dat liedje toch wel mooi. En ik geef toe, het is misschien wat cliché op vaderdag. Maar als je dat vandaag niet kan draaien, wanneer kan je het nog wel draaien? Stef Bos was dat met papa. En wij draaien dat omdat wij vandaag met Jan Willem Rozenboom, de oprichter van de Family Factory, praten over vaderschap, over ouders zijn. jij zei net voordat we naar de plaat toe gingen dat ouders het heel erg goed deden. En ik dacht dat het door Stef Bos kwam. Ja, zeker ook, heeft er ongetwijfeld mee gespeeld. <laughs> jij denkt dat er dan mee. Uh, toch is er ontzettend veel behoefte aan. Advies, je zei vertelde het net zelf ook toen je, toen je zelf net vader begon te worden. Je wilde graag met andere mensen praten. Zijn alles dan gewoon te onzeker? Ja, er wordt veel over nagedacht. Want het is um, zo dat de afgelopen jaren de, de, de, de, het appel wat gedaan wordt... op opvindonderstelling en jeugdzorg met echt 10% of meer per jaar groeit. Dus ja. dat gaat krankzinnig hard. Terwijl het um, ook zo is dat het met... Um, Bijna alle kinderen, zeg maar, gewoon goed gaat. Dus in, op dit moment is het zo dat 1 op de 7 kinderen in Nederland. een bepaalde vorm van professionele hulp krijgt. Variëren ja. van logopedie tot hele intensieve begeleiding. En uh, dat eigenlijk maar 1 op de 20 volgens, uh, volgens onderzoek dat echt nodig zou hebben. En uh, dan ga je natuurlijk afvragen: van hoe komt dat? En mensen die daarover nagedacht hebben, die, die noemen als een van de belangrijkste redenen dat we. Uh, als ouders wel steeds meer de neiging hebben om heel snel, inderdaad, onzeker te zijn. Ja. En heel snel het gevoel te hebben: van, hey, gaat het wel goed? En volgens mij heeft dat een beetje te maken met dat, dat we als vaders en moeders tegenwoordig um, meer dan vroeger heel bewust kiezen voor kinderen. We wachten er ook wat langer mee. Ja. En gemiddeld zijn uh, moeders nu zo'n 30 als ze hun eerste kind krijgen en vaders nog iets ouder. En uh, volgens mij is het een beetje zo dat die kinderen dan ook aan niks mag ontbreken. Dus we zetten heel hoog in. En uh, als, er dan, als er dan dingen gebeuren waarvan je merkt van... hé, hey, is dit wel goed? Dan ga je heel snel daar hulptroepen bij inschakelen. Ja. Dus daar zit wel iets van on onnodige onzekerheid. Een soort verschil in wat ouders ervaren en wat werkelijk zo is. Want volgens mij gaat het in heel veel gevallen gewoon echt gewoon prima. Maar als uh, Obama zo aan het begin van dit tweede half uur zegt... Uh, het, je hebt er moed voor nodig uh, om, om een goede vader te zijn... om je kind goed te willen opvoeden... Wat... Wat zit die moed hem dan precies in? Nou, die moet zit er denk ik wel in dat je um, uh, ten eerste... In ieder geval in twee dingen. Ten eerste in het feit dat, het, dat, dat ouderschap wel om kiezen gaat. Het gaat er wel om dat je, dat je uh, over commitment en uh, er zijn... en dingen loslaten die je eigenlijk ook wilt. En allerlei toch ook dingen die je daarvoor moet, moet laten. En dat heeft er ook mee te maken, dat is ook een soort van moed... dat... Um, dat als je kinderen hebt, dan leren je kinderen heel veel van jou, maar je, andersom minstens zoveel. Een van de mooiste dingen aan deze periode van mijn leven vind ik dat je voortdurend bepaald wordt bij, bij wie je zelf bent, bij je tekortkomingen. Weet je wel, buiten in de buitenwereld op je werk of waar ook, daar kun je aardig de schijn op houden. Mm. Maar op het moment dat je thuis bent, ben je 100% jezelf. En dan moet je het mee doen. En anderen doen het met jou. Dus je, je merkt gewoon aan hoe je primair reageert op mensen. Uh, op je vrouw, op je kinderen, hoe zij op jou reageren. Dat is heel kwetsbaar. Op het moment dat je daarin wil gaan, en dat vraagt wel moed... dan is dat supervormend. Dus volgens mij in de opvoeding van kinderen... Zijn de, ben je als vader... Uh, uh, wordt jezelf ook weer opgevoed of zo. Dus zoveel in te leren over wie je zelf bent en zo vormend. Ja. En als je dat aan wil gaan, daar is wel een soort moed voor nodig. En er zijn er gewoon heel veel dingen die... Uh, en dat, dat, dat, dat, dat wordt denk ik ook wel meer... waar je als vader of moeder uh, iets mee moet. Uh, omdat dat kinderen gewoon op steeds jongere leeftijd met veel meer... Met steeds meer dingen in aanraking komen. Dus dat ontwikkelt zich ook wel. Dus dat vraagt ook, dat doet ook een extra appel op jou een als vader en moeder. Dus dan moet je dan de moed voor kunnen opbrengen om daarin te treden. Ja, kijk, als je zoontje van acht een werkstuk over, over zijn huisdieren doet en hij zoekt op internet naar poesjes, dan heb je al okay. gesprekken. Ja. Dus dat, dat, dat, dat, is, dat soort thema's, dat, dat, dat speelt meer en dat speelt op jongere leeftijd. Okay.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 kan je dat weer net missen. Of die komt terug en die heeft andere gesprekken thuis gehad. Of die komt met onderwerpen thuis waar je niet bij bent geweest. Um, dat, dat, vind ik een, uh, ja, dat vind ik een groot verdriet. Uh, Bastian Ragers heeft het hier over vaders die uh, nou ja, niet altijd bij hun kind zijn. Uh, gescheiden ouders. Is de Family Factory daar ook op voorbereid? Op dat soort uh, gezinnen? Ja, ik denk het wel. Het speelt natuurlijk steeds meer. Hè. Ik geloof dat er per jaar zo'n uh, 30.000 uh, huwelijken... Uh, mm -hmm. beëindigd worden. En dat is uh, iets wat gewoon heel veel gebeurt. En dat betekent ook dat er steeds meer mensen zijn... die uh, hebben meegemaakt dat hun eigen, eigen vaders en moeders... uit elkaar gegaan zijn. En, en dus die ervaring meenemen hun eigen nieuwe relatie in. En uh, ja daar, over dat soort dingen hebben we het wel veel. Wat voor een raad heb je voor dit soort gezinnen? Kunnen zij bijvoorbeeld samen bij jullie een training doen? Nee, daar hebben we, daar hebben we niet zo specifiek faciliteiten voor. Zou dat er niet moeten zijn? Als, als ouders... Gescheiden ouders co-ouderschap ja, willen vormen. Gelukkig zijn er wel mogelijkheden voor. Uh, ik ben wel heel gaan nadenken over dat soort dingen. Omdat ik dan dus ook weer vind dat... Kijk, wat het mooie... Ik vind het prachtig wat Bas, Bastiaan zegt. Van, van, er zit ook heel veel leven in, in zijn uitspraak. Er zit ook, heel, een soort, ook wel de frustratie. Um, en en wat, wat, wat, wat, wat ik heel veel zie bij ouders die dit meegemaakt hebben... is dat ze meer dan andere ouders heel bewust bezig zijn... met hoe ga ik dat nu doen. Ja. Dus het zijn hele bewuste opvoeders. Dus als je alleenstaande uh, vader of moeder bent, dan wordt er vaak naar je gekeken van hoe gaat hij dat wel redden in zijn eentje? Of in, uh, gaat zij dat wel redden? Nou, ik merk dat de meeste twee oude gezinnen nog een puntje kunnen, nog iets kunnen leren van hoe, ze, hoe alleenstaande ouders dat doen. Ja. Nou, dat, dat is prachtig. Dat vind ik heel mooi. En uh, ja, wat ik dan zou willen is dat dus kunnen we niet een soort groot netwerk van ouders creë creëren waarin zij ideeën en ervaring met elkaar uitwisselen. Want juist bij die doelgroep, denk ik... bij mensen die dat hebben meegemaakt... die kunnen geweldig veel hebben. aan. Want je moet echt creatief zijn om het in je eentje te rooien. En om dit soort dingen, zoals Basje noemt... om daar een slimme manier in te vinden om daar toch mee om te gaan. Ja, Willem, we zijn alweer bijna aan het einde van dit uur gekomen. en uh, Je hebt nog niet ons gastenboek getekend. Uh, dat ga ik je vragen of je dat zo wil doen. Maar kun jij in een paar woorden zeggen hoe jouw ideale zondag eruit ziet? Het hoeft niet per se vaderdag zondag te zijn? Nee. Oké. Okay. Nou, mijn ideale zondag is denk ik... Uh, een dag waarop uh, het mooi weer is. Ja. En uh, uh, ja, zeker, het is een dag waarop het mooi weer is. We we lekker naar buiten gaan. Uh, in het bos spelen. En uh, goede vrienden op bezoek krijgen. Nou, oh, dat klinkt als een mooie ideale zondag. Wij gaan zo uh, naar Vroege Vogels toe. Uh, ik dank iedereen voor het luisteren. Wilt u het gesprek naluisteren en het gedicht nalezen? Dan kan dat op eo.nl slash ditisdezondag. Maar wij gaan nu eerst luisteren naar het journaal.